Heer zijn, zijn Sabbat shalom broeders en zusters. Jaren geleden toen uh, was ik ooit voorzitter van een vereniging. En toen was mijn taak om de mensen tevreden te stellen. Iedereen moet naar de zin hebben. Vaders, moeders, kinderen, jonge kinderen, grotere kinderen. Iedereen moet naar zijn zin hebben. Dus voor de kinderen moet je een springgeval hebben. En voor de moeders, jonge moeders, moet je een misverkiezingen houden. En voor de vaders moet je een zware terreinvoertuig hebben om te laten rachen. Zo heeft iedereen een beetje naar zijn zin. Maar vandaag de dag ben ik... een man die de Heere dient. Ik moet dus rekening houden met God in de hemel. Ik vertegenwoordig hem ook. Vanmorgen kwam mijn zuster naar me toe. Ga je vandaag ons weer... kromme tenen bezorgen. Ik heb je lief voor zus... Nou, daar ben ik dus niet voor. Ik wil helemaal geen kromme tenen bezorgen. Maar het schijnt dat ik dat toch regelmatig doe, iedere keer weer opnieuw. Maar schrijf op wat ik zeg. En ik zal niet anders spreken dan wat God mij gegeven heeft. Daar kunt u zeker van zijn, maar onderzoek het. Ik wil u, voordat ik met mijn preek ga beginnen. Het, gaat namelijk, het thema is namelijk, zijn alle wonderen van God? Met een vraagteken. Maar voordat ik daar aan begin wil ik even nog wat anders meegeven. En dat gaat namelijk om muziek. Liederen. Er zijn veel van onze broeders en zusters. Die dagelijks of we wekelijks in de put raken. En uiteindelijk toch door een liedje... Weer opgewekt gaat worden. Regelmatig zijn er broeders en zusters die niet lekker in de vel zitten, en dan draaien ze een cd'tje, een mooi cd'tje, en ze voelen zich daar weer lekker bij. Broeders en zusters, ik heb dat zelf vroeger ook, toen ik nog geen christen was. Ik kan soms de hele nacht luisteren naar soul of blues of ik ben een liefhebber van muziek. Ik heb altijd goede apparatuur thuis gehad. Ik kan de hele nacht gewoon tegen een, op de grond zitten, tegen de muur of op een stoep zitten buiten. Met oordoppen in mijn oor. En dan gaan de mensen acht uur slapen en ik kan gewoon zitten luisteren naar muziek. En daar word ik heel rustig van. Maar ik zal u dit vertellen broeders en zusters. Als dat het geval is, dan heeft u een probleem. ...als christen. dan moet u er zeker wat aan doen. Want dat is een, syste, een, een symptoom... ...van een probleem. Maar er staat nergens in de Bijbel... ...dat u dus door een liedje... ...opgewekt gaat worden. Terwijl ik wel weet... ...dat liederen en muziek... ...een zeer magische werking hebben... ...in onze ziel. Er zijn verhalen in de Bijbel... ...van koning Saul en David... Als hij in de put zit, een probleem hebt, dan moet David gaan spelen. En dan wordt hij weer vrolijk van. En als hij de volgende keer weer in de put zit, dan moet hij dus weer mee spelen. Op een gegeven moment heeft Saul twee keer een speer naar David gegooid. Dus mocht het u overkomen als, dit, als, als, als, als deze boodschap bij u doorkomt, bespreek dat dan. Want daar is er meer aan de hand. Want het woord van God, die moet u genezen. Niet de liederen. Zijn alle wonderen van, van God? Vraagteken. Broeders en zusters, als een Javaan uit Java komt en hij gaat naar Nederland. Dan zit Java nog steeds hierin. Ik heb het al wel eens vaker gezegd. Dan is Java nog steeds hier. Hij is dus nog geen Nederlander. Zo wil ik ook zeggen. Wanneer u christen bent geworden. Dan bent u. Een natuurlijke christen. En u moet ooit eens een geestelijke christen worden dus je kan niet zeggen van nou ik blijf maar zitten ik ben Christus, ik ben christen geworden ik ben gedoopt en alles komt wel naar me toe want ik heb een vader in de hemel, hij is God en Jezus Christus is voor mij gestorven hij heeft alles voor me gedaan zo werkt dus, dat niet als het volk van Egypte, het volk van Israël, die Hebreeën, uit Egypte komt, uitgetrokken wordt. Dan zijn ze wel, hebben ze wel het land Egypte verlaten. Maar hun denken is nog steeds zoals ze dus altijd geleefd hadden, al die jaren. Ze veranderen pas als ze dus met God wandelen en naar zijn naar zijn instructies volgen. Eerder zullen ze dus niet veranderen. Ik moet ook nog andere dingen vertellen. Voordat ik verder kan met de, met de preek. Je hebt namelijk nog ook zoiets van. Ach ik ken God. Ik ken zijn woord. Ik ken Jezus Christus. Ik heb het boek gelezen. Maar nog belangrijker is dat u door God gekend wordt. En u kan alleen maar door God gekend worden als u een relatie met Hem hebt. En anders niet. En dan heb ik nog een ander verhaal die u moet weten. Aangaande de antichrist. Deze informatie hebt u allemaal nodig, zonder komt er niet. Want daar is ook nog een antichrist. En laat u niet wijs maken van dat de antichrist de antichrist een, een hele vreemde wezen is, of dat het een lelijke uh, duivelsbedraak is en uh, u kent dat wel met kwijlende bekken. Nee, de antichrist. ...kunnen gewoon een van ons zijn. Hij kan hier tussen zitten. Ik ga niet eng doen. Ik meen het wat ik zeg. Een antichrist... ...kan er beter uitzien dan dat ik uitziet. Hij kan er knapper uitzien. Kent u hem herkennen... Ja. De vraag is hoe. Ik kan ieder antichrist ik, eruit halen. Van alle christenen. En ieder die. Christus kent en God kent. kent het woord. Maar dat wil nog niet zeggen. Dat hij niet de antichrist is. Maar hoe weet je dan. Wie de antichrist is. Ik zal het kort maken. Ik zal het niet met raadselen spreken. De antichrist is alleen maar te herkennen. Door de toon die hij spreekt. Alleen aan de toon kan je horen. Of je met de antichrist te maken hebt. Of met de kinderen van God. De Christus. Dus je moet heel goed oppassen... ...om te weten te komen of dit wel van God is... ...of je ontvangt het van de duivel. Want daar hebben we echt mee te maken. iedere dag opnieuw. We moeten dus heel goed waken hierover. Ik ken een vrouw... ...heeft vijf kinderen... ...en dat gebeurde in de jaren... ...einde jaren 50, Toen waren er nog geen wasmachines... Toen moest de vrouw zelf de kleren wassen. En dat gaat met zo'n plankje. U kent dat wel ooit gezien vroeger. een in filmen misschien. Ging met een plankje. Ook lakens, ondergoed, kleren. Afijn, dat is iedere dag de dagtaak van de vrouw. Zwaar werk. Op een dag onder het wassen was ze haar trouwring kwijt. Wie heb je een trouwring? Hoeveel waarde hecht hij aan een trouwring? Dat moet heel erg zijn. Deze vrouw was haar trouwring kwijt met het wassen. U kent dat wel, zeep. Dat glijdt het gewoon even weg. Zo. Hele dagen nagezocht en niet kunnen vinden. Niet kunnen vinden. Op een gegeven moment komt er een vriendin van haar. Die zegt van, ik, heb, ik ken iemand en die kan zo je ring terugvinden. Nou roep ze maar. En die vriendin van die vriendin, die komt langs. En die zegt, mevrouw, waar, heeft u, waar, waar bent u die ring kwijtgeraakt? Nou, ik was daar aan het wassen en... Ja, weg. En die vrouw die doet een beetje zo. Pak een lepeltje en ze gaat kraken. En de ring komt tevoorschijn. Als een dochter van Abraham, een christen, sabbat vieren dan zegt ze halleluja prijs de Heer. ik heb mijn ring teruggekregen ze is blij de vraag is komt dit van God is dit van God we hebben het altijd geloofd dat het van God is want je bent een kind van God dus God heeft mijn ring weer teruggegeven toch of niet Ik heb een keer meegemaakt, dat is waar gebeurd, dat ik in een gemeente zat en de voorganger die zei tegen de, de leden, er waren er wel honderden mensen, en ieder die pijn heeft, zet zijn hand op de, op de zere plek en de heren gaat u genezen. Dat heeft hij niet tegen de overmans oren gezegd. Dus Louisie die had gelijk zijn duim vastgehouden en had pijn in zijn duim. En die man die zegt wat in Jezus naam. En ik zou u dit vertellen. De pijn is weggegaan tot vandaag. Dat is zeker vier jaar geleden gebeurd. Ik heb geen pijn meer aan mijn duim. Hij vroeg of ik naar voren wil gaan. Ik ben er niet gegaan. Ik heb ook niet gezegd dat ik genezen ben. Maar Ik ben wel genezen. Vele mensen weten dat. Ik heb het ook gelijk verteld. Ik heb gelijk een, getuige, een getuigenis gegeven. De vraag is... Is dit van God? Kom deze genezing van God? Dat is de vraag. Zijn alle wonderen van God... Weet u, broeders en zusters, als u deze preek wil horen, moet u heel goed luisteren. Luister alsjeblieft met een rein hart. U hebt mijn laatste preek wel gehoord. Als u mijn stem hoort, zegt de Heer, verhard je harten dan niet. U moet met een rein hart naar horen en koesteren naar de woorden. Want u krijgt namelijk niet een compleet brood. U krijgt zaad. U krijgt geen brood. Ik heb altijd gedacht dat ik een hele langzame leerling ben geweest. Het duurt zo lang. Er zijn twee soorten leerlingen, heb ik altijd beweerd. Een snelle en een langzame. Ik ben een hele langzame leerling. Ik heb zoveel tijd nodig en ik moet zoveel kouden om te weten wat, wat er eigenlijk bedoeld wordt of wat er altijd gezegd wordt. Maar het gaat helemaal niet daarover, langzaam of snel. En na de hand, toen ik het snapte, zei ik, hey, het kwartje is gevallen. Het gaat helemaal niet om kwartjes. Het is geen spelautomaat. Het is het woord van God. God geeft je niet een complete volkoren brood. Hij geeft je een zaadje in je hart. Hoe luisteren we dat? Vele mensen zijn gekomen hier om alleen maar hun ding neer te leggen. Maar broeders en zusters, je kan leren van iedereen. Van ieder mens. Wat ik nu zeg, dat heb ik ook geleerd van Janneke. Jammer dat ze hier niet is vandaag. Ze kwam met een boekje aan. En ze draaide het boekje op. En ze las het ze las voor. God geeft je niet een hele volkoren brood. Maar God geeft je een zaadje. Dat was altijd bij me gebleven was is altijd bij me gebleven. En toen begrijp ik dat. Als u uitgenodigd wordt voor bijbelessen, kom dan. Weet u, de duivel hou je graag tegen. Hij wil niet hebben dat je daarbij bent. Er zijn duizenden en een mogelijkheden om niet te kunnen komen. Om niet te luisteren naar het woord van God het is druk Ja, mijn man zit niet zo erg mee of mijn vrouw of mijn kinderen er is altijd wel iets te vinden om niet te kunnen maar het woord dat heeft u hard nodig om te weten om niet belazerd te worden dat heeft u gewoon hard nodig dat moet je, je, je moet het woord van God kennen wil je een relatie met hem hebben want hij zegt mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Ik wil een stuk uit de Bijbel lezen. Exodus 7. Zijn alle wonderen van God. En dan vers 8. En de heren zeiden tot Mozes en Aaron, wanneer de Farao tot u zegt, vertoon een wonderteken, dan zult hij tot Aaron zeggen, neem uw staf en werp die neer voor het aangezicht van de Farao. Dan zal hij een slang worden. Mozes en Aaron kwamen tot de Farao en zeiden, zoals de, zoals de heren geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van de farao en zijn dienaren en hij werd een slang. Er is een wonder gebeurd. Daarom zei farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij die de Egyptische geleerden en de Egyptische geleerden deden dat hun toverkunst hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer. En deze werden tot slangen. Dus de tovenaars, die gooiden dus ook hun stok neer. En er werden ook slangen. Hier is het dus duidelijk dat God een wonder deed. En de Egyptenaren deden precies hetzelfde. Die deden ook wonderen. Dus daar is een wonder van God en een wonder van de Egyptenaren, want die konden ook van een stok een slang maken. Amen. We gaan verder naar 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen en in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch... Heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad? Want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld gesteld of geschiet, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken en zij stonden op om te dansen en laten wij geen hoererij plegen zoals sommige van hen die deden en vielen en er vielen op één dag 23.000. En laten wij heren niet verzoeken zoals sommigen van hen deden en zij kwamen om door de slangen, Mord niet zoals sommigen van hen deden. Enfin, u mag het zelf wel verder lezen. God heeft zijn volk uit Egypte getrokken en uiteindelijk heeft hij ze allemaal vermoord. Omdat ze dus niet willen luisteren. Wat geldt dus eigenlijk ook voor ons. Als wij uit Egypte zijn gekomen, als wij het verbond van God heeft, hebben aanvaard, dan moeten we in zijn wegen wandelen. We moeten gewoon doen wat hij zegt. Broeder Verdauw heeft zeker al weken achter elkaar gezegd, het gaat niet om lief, lief, lief. Heeft hij het wel eens gehoord? Vorige week zegt hij het weer. Ik heb het wel tien keer gehoord. Ja, als je de Bijbel, Bijbelles houdt, dan heeft hij dat ook weer over lief, lief, lief. Daar gaat het allemaal niet om. Daar is nog veel meer dan dat alleen. Wij verstaan ook dat woordje liefde gewoon helemaal verkeerd. Ik wil verder met u nog lezen. Even kijken. 1 Korinther 8. Dan ga ik vanaf vers 1. B. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Het gaat hier over de liefde. Hè? Indien iemand zich in, in enige kennis verworven te hebben... ...dan heeft hij nog niet te leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief... ...dan is deze door hem gekend. Het gaat hier nog steeds over het woordje lief. Broeders en zusters... Vroeger deed God dus wonderen op Sabbat. De eerste wonder, of misschien wel de tweede, maar de wonder op Sabbat was namelijk dat het manna niet bederft op de Sabbat. En dat was, dat is voor mij een wonder. Want normaal bederft de manna. Ze hadden vroeger geen vriezers en koelkasten. Ze moesten e iedere dag moeten ze mannen verzamelen om te gaan eten. En op vrijdag mochten ze twee maal zoveel halen voor de Sabbat. En op de Sabbat ontstaat er een wonder, want het eten bederft niet. Vandaag, van de dag, vandaag de dag gebeuren de wonderen op zondag. Zeg waar. De wonderen gebeuren op zondag. Ik hoor het iedere week. Van de eerste hand. Iedere week gebeurt er wonderen. Hoe zit dat? Ik ben ook een mens. Ik kan ook denken. Mijn gedachten gaan overal heen. Hoe zit dat nou? Wie moet ik nou geloven? Dan moet u één ding vasthouden. Ik moet het voorlezen, want ik heb het opgeschreven. En schrijft u dat alsjeblieft op, opdat we geen vergissingen maken. Geen enkele wonder van God brengt een boodschap die, tegen, die in tegenspraak is met de lessen uit zijn woord. Ik ga het nog een keer herhalen. Geen enkel wonder van God brengt een boodschap die in tegenspraak is met de lessen uit zijn woord. Jammer hè? Dus dit moet u zeker, je kan dus, je kunt niet Gods geboden overtreden en een wonder van God ontvangen. Bent u dat mee eens? De mensen die vroeger de sabbat overtreden, werden doodgestenigd. En vandaag gebeuren de wonderen alleen op zondag. Wat u wel moet doen is dat u het wonder moet zien als een middel. Maar niet tot een doel. Pas op broeders en zusters, wij gaan ten onder door gebrek aan kennis. Kennis. Ik zal dit woord straks nog een keer herhalen. Ik wil naar Lucas 13. Vers 22. Toen Jezus hier op aarde was, toen, toen leerden zijn discipelen alle dingen die ze nodig hadden. En dat moeten we ook leren. En hij trok weder langs de steden en dorpen en predikte, predikte en reizende naar Jeruzalem. En iemand zeide tot hem, heren, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door die enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zul gij. Beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heren, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben voor uw ogen gegeten, gedronken en onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende, ik weet niet van waar gij zijt, ga weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Broeders en zusters, de boodschap is, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, en de rest zal ik bovendien schenken, zegt hij. Zo spreekt de Heer. Dus u kan soms wel op onze eigen manier God dienen en God prijzen. Maar toch gedisqualificeerd worden aan het einde. Wij zijn geroepen, het volk Israël is uit Egypte getrokken om God te dienen. Weet u dat? Wij zijn geroepen om God te dienen. Hij zegt tegen de farao... Laat mijn volk gaan. opdat ze mij kunnen dienen in de woestijn. Maar dat geldt ook voor mij en voor u. Wij moeten God dienen. Het is geen afgod. Het is God de schepper. De God van de Hebreeën. Wij moeten hem dienen. Niet steeds bidden... Maar aanbidden. Doen wat hij zegt. We gaan verder naar Matthäus 24. Dan zal ik maar beginnen met, ja je kan de hele Matthäus wel lezen. Het is zo mooi. En de, de Heer Jezus zelf die vertelt dit. Vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Hoort je het? Ook zult gij horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Wees niet van onrust. Er gaan heel veel verhalen hierover. Vers 11: En vele valse profeten zullen opstaan, en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Vers 24. Want er zullen velen, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij ware mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie ik heb u voorzegd zegt hij. Hij zegt hier dat we zeker op moeten passen. Want er zullen valse gezalfden zijn. Valse profeten. Ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Dat zegt de Heer zelf. Komen alle wonderen van God. Zijn alle wonderen van God. Moeilijk, hè? Weet u wat hij nog meer zegt? Ja, dit slaat alles. Dat is vers 28. Waar het aas is, daar zullen de Gieren zich verzamelen. Ik heb er een week. Over gedaan om mij helemaal goed te begrijpen wat er staat. Maar dat is echt iets Hollands. Dat is echt iets voor de Hollanden. Ik heb hem gisterenmorgen op de zaak, toen ik de Bijbel las en iedereen leest de spits. Het was tien voor acht. En ik zeg, de jongens, de jongens, jullie moeten mij even helpen. Ik zeg, waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Er was een jongen, die werkt bij mij al een jaar of uh, elf. En die zegt: Dit wordt mijn laatste dag. Want vanavond trek ik de loterij. Ik zei: Zo, dan mag je wel gebak uitdelen morgen. Hij zei: Nee, morgen werk ik niet. Maandag kom ik ze brengen. Dus toen vroeg ik naar, dit, naar deze tekst. En zei: Jongens, jullie moeten mij even helpen wat het betekent. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Dit zegt de Heer Jezus. En iedereen stond eigenlijk met een mond vol tanden, want die begrijpen gewoon dit niet. En eentje die zegt. Morgen ga ik allemaal naar Sander toe. wanneer hij je de loterij gewonnen. En toen valt bij mij het kwartje. Begrijpt u wat ik bedoel? Hij wordt miljonair. En dan zullen we met z'n allen zullen we daar zijn. Er staan vandaag van de dag nog steeds mensen in de rij. In gemeentes. In genezingsdiensten. Ik verbied niemand om er naartoe te gaan. Echt niet. Ik zegen ze. Ik zegen ze echt. Maar de Heer Jezus zei hier, zegt hier iets. Laten we met z'n allen nou lezen en proberen te begrijpen wat er staat. We willen allemaal genezen worden van onze problemen, van onze kwalen. Maar God wil ons gezond maken. Hij wil je niet alleen maar genezen. Hij wil je gezond maken. Je kan niet komen alleen voor de genezing. Je moet een relatie met God hebben. Dat wil hij. God wil een relatie met ons. Ik ga weer verder naar twee Thessalonicensen. Dat is tot slot. Twee Thessalonicensen 2. En dan wil ik maar beginnen. Vanaf vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Hier gaat het over de antichrist. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Paulus schrijft dat 2000 jaar geleden. En over de geheimenis broeders en zusters, moet hij ook even goed begrijpen, dat er meer, meer betekenissen zijn... Broeder Verdauw kan een geheimenis hebben, maar voor hem is dat geen geheimenis, wel voor mij. En ik kan iets in me hebben wat voor u een geheimenis is. En als ik dat u vertelt, dan ontstaat er een zaadje in uw hart en dan gaat die geheimenis openbaar worden voor u. Dan is het voor u geen geheimenis meer. Snappen we? Want het geheimnis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijn mons en machteloos maken door de verschijning als hij komt. Dat is toekomst. Als die komt. Daarentegen is diens komst dien naar de werking der satans met allerlei grachten tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei vele lokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben waardoor zij hadden kunnen behouden worden.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 Zet uw vinger op dit blad, op, deze, op, dit, op dit boek. En dan gaan we terug naar 1 Korinther 13. Weten we waar het over gaat? Het gaat over de liefde. En broeder Verdouw, die heeft al weken achter elkaar gezegd in zijn preken. Het gaat niet om lief, lief, lief, lief. Als hij over de verkeerswetten heeft gesproken, dan zegt hij ieder Nederlander wordt geacht om rechts van de weg te rijden. En dan zegt hij nog erbij, geldt ook voor de Engelsen. 1 Korinther 3, 13. Sorry. Vers 1. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallenkoper of een rinkelend symbaal. Al ware het dat ik een profetische gaven had,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 Het baatte mij niets. Of wel, over welke liefde heeft hij? Hij gaat over de liefde tot de waarheid. Liefde tot de waarheid. Als we de liefde tot de waarheid niet hebben, dan kunnen we alles wel weten wat we moeten weten. Maar hij zei, het baat je niets. Of laat je, je eigen maar verbranden. Het zal je niet baten. Het gaat hier over heel wat anders. Als dat we altijd hebben verstaan. Als maar lief, lief, lief. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om die liefde die we dus weten. Of kennen. Terug naar Testonologiënse. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom, vers 11, zend God hun een dwaling. Wie zendt hun een dwaling? Is dat de duivel geweest? Ja, het is zo makkelijk. We geven de duivel altijd de schuld. Dat heb ik ook gedaan hoor. Als er iets fout gaat, ja, de duivel. Joh. Die zat mij helemaal tegen. hij zat mij helemaal dwars. Ik zou u dit vertellen als u een kind van God bent. Dan komt de duivel echt niet bij u in de buurt. Echt niet. Maar God zend je. Hij zegt, ik zend jou immers. Gaan. Vrees niet. Hij is God, schepper van hemel en aarde. Mijn vader. Uw vader. Wij zijn broeders van elkaar en zusters. Nog een keer. Vers 11. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloof hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Is het nu duidelijk? Je kunt dus bidden wat je wil, God gaat gewoon niks doen. Als we liever een dwaling horen, als we liever een dwaling gehoorzamen, kan God dus helemaal niets doen. En nogmaals, God vervloek je niet. Als we liever in die ongerechtigheid wandelen, als we liever op een dag God dienen die hij dus niet, niet gezegend hebt en geheiligd heeft. Wij trappen hem op de borst. Wij dagen hem uit als we het anders doen zoals hij het doet. Het is geen afgod, het is Yahweh, schepper van hemel en aarde. Het is niet een, een, een god die je met een wier ook uh, uh, tevreden kan stellen. Echt niet waar. Hij wil van ons gehoorzaamheid. Hij wil bediend worden op de manier zoals hij dat wil. Hij zegt zoek is mijn koninkrijk en de rest zal ik jou schenken. God zorgt voor ons. Alle dagen van ons leven. Hij zal ons nimmer verlaten. Het is een verbond die we aanvaard hebben. Wij zijn van hem. Maar broeders en zusters. Als dit u overkomt, Dan is er namelijk nog één hoop. Heden. Als u mijn stem hoort. verhard je harten niet. De verloren zoon. Die zat daar bij de varkens. Hij had honger. En hij wilde eten, opeten. Van de, voor de, die voor de varkens bestemd zijn. En die boer zegt. Nee. Hij is voor de varkens. Die. Bij mijn vader. Zijn er mensen. Dat zijn knechten. Die hebben veel beter als ik hier. Ik zal teruggaan naar mijn vader. Zegt hij. En de verloren zoon is teruggekomen naar Zijn vader. En de vader staat met open armen klaar. Hij liep hem tegemoet, staat er in, de, in het verhaal. En het verhaaltje is, ge, is door de Heer Jezus zelf verteld. Het is een prachtig mooi verhaal. Verhart je harten niet. Iedereen weet dat dit de dag van de Heer is. Dit is de dag des Heeren. Die hij gezegen en geheilig heeft. Voor ons. Opdat we rust mogen hebben. Als u heden zijn stem hoort, verhart je harten niet. Luister naar wat hij zegt. Alles wat hier staat is waarheid. En niets anders dan waarheid. Dus mocht u nog een keer een wonder tegenkomen. Geen enkel wonder van God. Breng een boodschap die in tegenspraak is met de lessen uit zijn woord. Niemand. Echt, als u een banier leest, kom naar het wonder, dan zegt God, ga er niet heen. Ga daar niet eens kijken. Als u nodig hebt, als u, als u, nood, als u God nodig hebt, kunt u gewoon in uw binnenkamer vragen van vader, help mij, ik heb een probleem. En hij zal, het u, hij zal u helpen. Er zijn heel veel mensen die God heeft kunnen bereiken vanuit de gevangenis, weet u dat? En God doet een wonder voor die mensen, om ze tot geloof te brengen. Maar u moet niet denken dat het, dat het doel het wonder is. Het, doel, het, het wonder is het middel om tot God te komen. Zo moet u het zien. Niet alle wonderen komen van God. De wonderen ontstaat er altijd op zondag. Ik wil, ik wil daar ook niet dieper op in. Ik, ik, uh, uh, dat is echt. Dat is echt. Ja, dat is echt. Iedere zondag uh, ontstaat er dus echt wel wonderen bij gemeentes. Plenty. Ja, ik zeg dit gewoon uh, echt zwart-wit. Ik heb hier een uh, bedoeling en ik, ik, ga, ik ga er niet dieper op in, want weet u wat het is? Uh, niet een niet ieder leeft namelijk door de geest van God. Omdat sommigen ook niet zo ver zijn nog. Weet u, het probleem van alles is dat uh, wij proberen mensen te redden en mensen te helpen zonder schema. Dat is het grote probleem. Als je een probleem hebt met uw auto, dan gaat u naar de garage en dan hoort de monteur wat de klacht is. En dan gaat hij in zijn, in zijn boek. Of in zijn computer tegenkijken. Naar een schema van die auto. Van dat type. En dan met een signalement. Die hij dus weet. Kan hij zien wat er aan de hand is. We hebben ook een schema. Ik weet niet of u dat ooit gezien hebt. Die broeder Verdal. Die heeft dat gemaakt. Zonder dat schema. Proberen we mensen te redden. Dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Als wij ooit problemen hebben en wij willen genezen worden zullen we het schema moeten kennen van de mens je kunt dus niet zomaar naar voren gaan en genezing vragen aan God dat kan je wel doen, maar het zal niet baten je moet zijn woord kennen wij komen uit de wereld, wij zijn vergiftig in deze wereld laten we naar Hebreeën toe gaan ja, we zijn er toch mee bezig Hebreeën een uh, dag 4, vanaf vers 12. Want het woord Gods is leven en krachtig en scherper dan enig twee snijden zwaar. En het dringt door, de, door zo diep dat het van eensheid, ziel en geest, gewrichten en merg, en het schif overleggingen en gedachten des harten. Geen, schep, geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot door de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben te, te leggen. Als u dit zou lezen en u heb het schema niet, dan begrijp u nog niks van. Het woord van God die scheidt ziel en geest uiteen. Zo scherp is die. Hij is scherper als een tweesnijden zwaar. Als wij uit Egypte komen dan leven we namelijk nog steeds door ons lichaam heen, naar onze ziel toe. Wanneer we het woord van God aanvaarden, dan komt de heilige geest in ons geest. De Bijbel spreekt over de, de, de geest der belofte. Dat krijgt iedereen bij de doop. Maar Gods geest is verbonden aan zijn woord. Wij moeten zijn woord kennen. Opdat God steeds meer in ons mag, mag wonen, mag doen, mag werken. Opdat hij meer wordt en ik moet minder worden. Ik leef dus niet meer in mijn gevoel, met mijn gevoel. Maar ik leef vanuit het woord van God, door de geest. Maar als ik het woord niet ken, kan ik ook niet genezen worden. Want hij zegt hier, het woord is krachtiger als een tweesnijdend zwaard. Als er een ziekte is in, ons, in onze gemeente, er is maar één, één arts die kan genezen, dat is God. Er is geen mens op de wereld die u kan genezen. Ze kunnen u alleen maar onderdrukken, kalmeren en noem maar op. Maar God is in staat om ons te genezen door zijn woord. Want hij snijdt ziel en geest uiteen. Hij maakt het los. En zijn woord, daar gaan we dan uiteindelijk uit leven. Niet meer door ons lichaam. Die ziel is een filter. U maakt me dus niet meer boos. Als u lelijk tegen me doet. Ik zal er eerder verdriet, verdrietig om worden. Ik voel dat helemaal niet meer. Wat ik wel heb is medelijden. Vanuit de liefde. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is heel moeilijk. Heel erg ingewikkeld om dit uit te leggen. U zal er echt even moeten zitten. Ik heb er heel lang over gedaan om dit te begrijpen. Want het is zaad. Het is geen kwartje wat moet vallen. Het is een zaadje. Je moet het begrijpen. Wij zitten zo complex in elkaar. Het is, het is, het is heel jammer. Maar maak tijd. En God zal met u zijn. God zal u helpen in ieder probleem die u hebt. Wat wil ik nog meer zeggen? Ik denk dat ik klaar ben. Laten we God aanbidden zoals Hij dat, zoals hij dat van ons wenst. En laten de antichrist geen vrije loop tot ons hebben, maar laten we waken. Laten we waken. Luister goed naar de toon van de woorden die gesproken wordt. De woorden van een christen en een antichrist is gelijk hetzelfde. Want ze kennen soms beter de woorden als dat ik ze ken. Maar je moet ze herkennen aan de toon die ze spreken. Daar zit zo'n ondertoontje. Dat is het enige verschil. Daarom kan je dan ook de vrienden van Job. Geen vrienden van Job, van Job noemen. Omdat er zit een toontje aan. Er zit een dingetje aan. Die je niet thuis kan brengen bij God of bij Jezus Christus. Daarom zijn het niet zijn vrienden. Ze zijn wel altijd bij hem over de vloer geweest. Maar ze zijn het niet. Ze zijn het nooit, ze zijn het nooit geweest. Broeders en zusters. Ik ben, uh, ik ben er klaar mee. Ik hoop dat u uh, wijzer bent geworden. En over de, over de wonderen op zondag. Ja, er gebeuren steeds meer wonderen op zondag. Om ons te verleiden. Om ons te verleiden en uh, om ons op het verkeerd been te brengen. Ja, dat, dat gebeurt, dat gebeurt dus op zondag. En uh, niet op de Sabbat. Niet dat, dat God geen wonderen kan verrichten. God vreest, zeker wonderen op sabbat. Zeker weten. Dat doet hij hier ook. Dat doet hij hier ook volop. Maar de wonderen is een middel. Maar het is geen doel. Amen.